Lieve hemel, wat doen we nu? Riep de zwartharige Brigitte... geschrokken naar haar vriendin... ...met wie ze samen in de motorboot zat. Ook Marja keek radeloos naar de buitenboordmotor... ...die plotseling een vreemd sputterend geluid had gemaakt... ...en er nu helemaal mee opgehouden was. De boot schommelde alleen nog op en neer... ...op de golven van de uitgestrekte Caribische zee. Het was doodstil op het water. Alleen het fluitende geluid van de wind was te horen. Vrevelig streek ze haar kastanjebruine haar naar achteren... Dat enkele minuten geleden nog als vloeibaar koper had geglansd in het licht van de zon. Maar de zon was nu verdwenen en dat was de beide jonge vrouwen nog helemaal niet opgevallen. De wind was sterker geworden, waardoor er witte schuimkoppen op het water kwamen. En de zee, die voorheen nog prachtig blauw was geweest, zag er nu wel angstig en donker en grijs uit. Waar komt die wind zo vandaan? Brigitte hield haar lange zwarte haar, dat door de wind in haar gezicht werd geblazen, met haar hand bij elkaar. Ze huiverde. Ze droegen alleen maar een bikini. Er komt een stroom opzetten. Zij Brissie te geërgerd. Ze staarden beiden naar de lucht, waarin beangstigende donkere wolken kwamen opzetten. Plotseling zag ze hoe Marja haar ogen wijd opensperde van schrik. Ze volgde haar blik en onwillekeurig gaf ze een gil. Vlak voor hen, ze kon het bijna aanraken, stak iets uit het water, hoog en dreigend. De golven sloegen er wild en hoogspat tegenaan. Een klip! schreeuwde Marja in wilde angst. De boot! We kunnen hem niet sturen! Inderdaad, het was een bruine, rotsachtige klip waar de boot heen schommelde. Nog acht meter, nog vijf. Het volgende moment werd de boot door een hoge golf opgepakt en tegen de klip geworpen. Een hevige kraak, een afschuwelijk gevoel van ontzetting. Er bleef hen geen tijd over om te schreeuwen. Prisite voelde hoe ze opgetild en door de lucht geslingerd werd. Dan sloten de golven zich kletsend boven haar hoofd. Brigitte voelde hoe haar laatste kracht het begaven. De zwembewegingen die ze blindelings en vertwijfeld uitvoerden, werden zwakker. In het schuimende, kolkende water snakte ze naar de lucht. Plotseling voelde ze weken losse zand onder de voeten, hoewel ze met haar hoofd nog boven het water uitstak. Ze sperde haar ogen wijd open. Dat kon toch niet waar zijn? Ze zag palmen, rotsachtige bomen. Ze bevond zich op het strand van een eiland. Marja, in godsnaam, waar was Marja? Maya, Maya, waar zit je? Schreeuwde ze uit alle macht om boven de loeiende wind uit te komen. Er kwam geen antwoord. Wacht, daar, beneden. In het wervelende water klampte Maya zich verdwijfeld vast aan een uitstekende rotspunt. Ieder moment kon ze door het kokende water meegesleept worden. Maya, volhouden, hoor. ik kom. Riep Brigitte met trillende stem. Maria had haar ogen al gesloten om zich willoos door de golven te laten meesleuren. Maar toen ze plotseling de vaste greep om haar pols voelde... ...leefde de hoop om te overleven weer in haar op. Verbeten ondersteunde ze de pogingen van haar vriendin om haar op de rots te trekken. Het lukte beter dan Brigitte had durven hopen. Enkele minuten later strompelden ze elkaar ondersteunend over een goudgeel strand en onder de palmen lieten ze zich huilend en lachend tegelijk in elkaars armen vallen. Plotseling hoorden ze een luid gekraak in een bos. Met een ruk draaide Marja zich om. Het is de wind. Er zal een tak afgebroken zijn. Onwillekeurig schoven Marja en Brigitte een beetje dichter naar elkaar toe. En dan zagen ze de twee hoge schaduwen die zich uit de duisternis losmaakten. Hallo, klonk een donkere mannenstem. Brigitte voelde Marjas greep om haar arm, maar ze waren allebei te verstart om antwoord te geven. De schemerige gestalte kwam dichterbij. Een man met een lichte broek en een iets donkerder hemd. Hij was groot en breed in de schouders en zijn gezicht was nog niet te onderscheiden. Marja was de eerste die haar positieve terugvond. Opgewonden sprong ze overeind. Verrast bleef de man staan. Ongelovig keek hij van Marja naar Brigitte, die nog steeds op de grond zat. Marja kon zich niet langer beheersen en viel de vreemde man om de hals. Dokter Alex, want hij was het, was het eerste moment helemaal verrast door de stormachtige omhelzing van het halfnaakte meisje. Maar toen het goed tot hem door begon te dringen, moest hij bekennen dat het een aangenaam gevoel was. Ten slotte vroeg hij onthutst: Lieve hemel, zijn jullie helemaal alleen hier? God zij dank. We dachten al dat we alleen op dit eiland waren. Ik ben Beshit en dit is mijn vriend Maya. Om de aandacht weer op zichzelf te vestigen, hield Maya de man nog steviger om de hals vast en keek hem uitdagend aan. Ja, ik ben Maya. Enkele minuten geleden was ik nog gek van angst, maar nu. Ondanks de duisternis zag dokter Alex hoe de blik van deze jonge vrouw bewonderend over hem gleed. Even vroeg hij zich vluchtig af of hij misschien droomde. Maar.